11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het jachtseizoen op het Wilde Zwijn is deze week geopend. Jagers mogen de komende maanden 5000 varkens schieten in de Veluwse bossen. Keilers heten die, hè, die beesten? Steeds meer ziekenhuizen stoppen op zondagochtend met een houden van kerkdienst voor hun patiënten. Hebben die ziekenhuispatiënten dan geen geestelijke bijstand meer nodig? Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Gert Club. In Hilversum is vanmorgen een gasleiding ontploft bij een verdeelstation. Het lek is inmiddels dicht en het explosiegevaar is geweken, zeggen brandweer en politie. Het gas poot een half uur lang met grote kracht de lucht in. Verslaggever Hanneke de Jonge. Het gaslek is volgens mij gedicht. Wij hoorden een enorme, enorme gesis. En we zagen eigenlijk ook uh, ja, uh, gas, uh, yeah, de lucht in uh, spuiten. Met uh, enorme kracht. En dat zien we niet meer. En dat horen we ook niet meer. De omliggende flats werden ontruimd. De mensen kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Ze zijn opgevangen in een nabijgelegen kerk en in een sportcentrum. De politie is in samenwerking met de brandweer... en netbeheerder Liander bezig met onderzoek naar de oorzaak van het gaslek. Er is nog steeds een groot gebied in Hilversum-Zuid afgezet. Het dodental van de overstromingen in de Russische regio Krasnodar aan de Zwarte Zee loopt op. Er zijn 146 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden volgens de autoriteiten nog vermist. Noodweer trof het gebied rond de stad Krimsk in de nacht van vrijdag op zaterdag. In één nacht viel evenveel regen als normaal in twee maanden tijd. De meeste mensen werden in hun slaap overvallen door het water en konden niet meer wegkomen. Er is een reddingsactie op touw gezet, maar die verloopt chaotisch, vertelt correspondent Kisia Hekster. Mensen die klagen over een totaal gebrek aan overzicht... chaotische situaties, ook op de sociale media. Heel veel onvrede over die hulpactie. Uh, artsen zijn inmiddels wel begonnen met vaccineren daar... om de uitbraak van ziektes te voorkomen. Er zijn gaarkeukens opgezet, ook door veel particuliere initiatieven. Want er is een, uh, ja, behoefte aan alles, en tekort aan alles. President Poetin heeft de getroffen regio gisteren bezocht. Hij wil dat uitgezocht wordt of er genoeg is gedaan om de ramp te voorkomen. Op een donorconferentie in Tokio voor Afghanistan hebben de 70 deelnemende landen de komende vier jaar in totaal 16 miljard dollar steun toegezegd. En daarmee moet worden voorkomen dat Afghanistan na het vertrek van de buitenlandse troepen in 2014 wegzinkt in chaos. Afghanistan krijgt verder nog miljarden voor de opbouw van het eigen leger. De donorlanden eisen wel dat Afghanistan de corruptie aanpakt en het rechtssysteem hervormt. President Karzai zegt dat zijn land nog jaren steun nodig heeft om de militaire, economische en politieke vooruitgang van de afgelopen jaren veilig te stellen. Het weer, buien, die zijn soms stevig met plaatselijk onweer en windstoten. Vanmiddag is het zuiden. Een enkele buien na droog, breekt de zon ook door. In het noorden nog lang bewolking en buien. Het is 19 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie op de A7 Zaandam richting Hoorn... staat tussen knoppen Zaandam en Alfred Weidewormer 2 kilometer... door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen Driebergen en Marsbergen 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Wist u dat als Lepra in een vroeg stadium wordt ontdekt... de vreselijke gevolgen voorkomen kunnen worden...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 Steeds meer ziekenhuizen. Stoppen met het houden van kerkdiensten voor hun patiënten. Is er dan geen behoefte meer aan geestelijke zorg? Zo meteen Christine den Draak van de Beroepsorganisatie van Geestelijke Verzorgers. En ik denk dat meer mensen het wilde zwijn kennen van hun bord dan van het bos. Maar om het beestje op het bord te krijgen, moet er eerst een jager aan te pas komen. En dan gaan we zo mee praten met zo'n jager. Morgen is aan de brandweer. Die praat ons bij over de bijna ramp met het gaslek in Hilversum vanmorgen. Uh, gas spoot daar een half uur lang met grote kracht uit een verdeelstation. Maar het lek is gedicht Hoofdofficier van dienst. Van de brandweer, Joop Huising. Meneer Huising, goedemorgen. Goedemorgen. Alle geweken? Ja, inmiddels is uh, al het uh, gevaar geweten. Ja, heel gelukkig. Hoe, hoe is dat lek ontstaan? Weet u dat al? Zo, zoals het er nu uitziet, door een, een technische uh, omstandigheid van een, een leiding die uh, gescheurd is. Of uh, daar wordt een onderzoek naar geplaatst. Maar voor de rest geen, uh, er waren geen werkzaamheden plaatsgevonden. De leiding is spontaan uh, open gaan. Juist. En. Uh, uh... Dat, dat gaslek zelf, was dat in een, in een verdeelstation begrijp ik? Ja. Dat is waar alle leidingen bij elkaar komen? Dus het gaat om veel ja, gas wat met name een grote transportleiding die door het gooi heen loopt. En dus ook het gooi voorziet, die was aan het afblazen. Ja, dat betekent een enorme grote gasontsnapping. Ja. Uh, en om die reden heb ik besloten om de omliggende flats en bejaardenhuizen... voor zowel de gaslekkage als mogelijk explosiegevaar te laten ontruimen. Juist. En dat gas is nu verwaaid? Is het explosiegevaar geweest? Ja, ik wel eens geweken. We hebben daar gemeten op. We meten geen gaslekkage meer. We hebben denk ik ook wel gelukt dat het weer stabiel is met deze regenomstandigheden. Ja. En dat heeft, dat heeft ons allemaal positief bijgedragen. Ja. Waren er van de week wel werkzaamheden geweest? Zo, uh, we op dit moment, ik heb net met, met, met de directieleiding gesproken daarvan. Dan is die bekend met werkzaamheden, dus op dit moment is dat oh. ook niet, niet mijn zorg, stabilisatie. En, we hebben natuurlijk een paar honderd mensen ontruimd uit ja. uh, flats en, uh, en kerkdiensten. Mogen die weer, uh, weer terug bezig. nu? Zeg u? Die mogen weer terug nu? Ja, precies. Daar zijn we nu bezig om die weer zorgvuldig allemaal weer uh, hun le normale leven voort te laten gaan. Ja, u heeft uh, iedereen weer gered. Uh, tijd om op, uh, op te vouwen en weer naar huis te rijden? Nee, dat uh, zeker nog niet. Want als je natuurlijk wat in gang zet, dan is er nogal wat nazorg op. En daar zijn we nu uh, druk mee bezig met z'n allen. Juist. Dank u wel. We worden Joop Huizing, van de, de hoofdofficier van de dienst van de brandweer. Hoofdofficier van dienst is hij. Zo heet dat. Met mijn jeugd september van Earth, Wind Fire. En als u Radio 1.nl bekijkt, dan ziet u daar ook het clipje. En dan zag u ook daar de mooie glitterpakken die de mannen droegen in de jaren eindjaren 70. Die enorme daar hakken rond. Jagen. Fantastisch. En wat een lekkere muziek, hè? toch eigenlijk. Heerlijk. De ja. tweede uur begint goed. Rond deze tijd wordt in veel ziekenhuizen in een zaaltje een kerkdienst gehouden voor patiënten die dat willen. Maar steeds meer ziekenhuizen die kiezen ervoor om de kerkdienst te schrappen. Blijft er nog wel werk voor de ziekenhuispredikant? Daarover gaan we praten met Christine den Draak van de Vereniging... van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Ja, in hoeveel ziekenhuizen en verpleeghuizen worden trouwens uh, vandaag kerkdiensten georganiseerd? Valt dat een beetje te zeggen? Dat valt wel een beetje te zeggen. Dat zijn er in ieder geval heel wat. Er zijn ongeveer uh, 250 ziekenhuislocaties. Hm. Uh, waar uh, op de meeste locaties wel kerkdiensten worden georganiseerd. En in verzorgings- en verpleeghuizen, dan heb je toch al gauw over 1700 verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Nederland. Elk dorp heeft, uh, heeft, heeft wel twee of drie uh, hm. verzorgingshuizen. En in heel veel van die ja. uh, um, uh, ziekenhuizen en verplegen- en verzorgingshuizen wordt een zondagochtendviering gehouden. En hoe ziet dat eruit? Nou, dat begint al voor die tijd, omdat alle. Uh, patiënten of bewoners naar zo'n aula of naar een zaal toegebracht moeten worden. En daar zijn dus heel veel vrijwilligers bij betrokken. Ja. Uh, dus de verpleging moet zorgen dat die mensen op tijd gewassen zijn... Uh, en uh, klaar zijn en gegeten ja. hebben. En dan worden ze door vrijwilligers opgehaald. Vaak zijn dat middelbare scholieren. Uh, en die brengen de, uh, de patiënten naar een, een, een aula of een restaurant... of een, een, ja, een eigenlijk grote eigenlijk zaal. Eigenlijk een hele logistieke operatie. Enorm. Ja, want als je nagaat dat er ongeveer, uh, uh, zeg maar, twintig uh, mensen, twintig uh, patiënten de viering bijwonen fysiek, dan zijn daar zeker ook twintig vrijwilligers bij betrokken... om dat mogelijk te maken. Minimaal, op dat moment. Dan horen we deze week dat het ziekenhuis in Deventer... Emmeloord, Vlissingen, daar stoppen ze met kerkdiensten. Is dat een, echt een trend? Is er wel sprake van meer? Dat is niet echt een trend. Er zijn inderdaad ziekenhuizen bekend waar ze de kerkdiensten schrappen, Maar in de meeste ziekenhuizen in Nederland worden zeker wel kerkdiensten gehouden. Het is wel zo dat het aantal bezoekers minder is dan zeg maar uh, vijf of tien jaar geleden. Dat klopt wel. Maar de beslissing om dat dan ook maar helemaal mee te stoppen, dat is ook een heel drastische beslissing, omdat ja veel mensen en ook directies van ziekenhuizen zich wel realiseren dat het ook veel kan betekenen voor mensen. Juist als ze in een ziekenhuis liggen of geplaatst Ja, een ja. Huis. Precies, Hebben we precies. Welke reden geven die directies van die ziekenhuizen? Kent u die? Um, uh, uh, capaciteitsgebrek. Uh, uh, Weinig bezoekers. Maar ja, daar gaat ook een, een bepaalde uh, visie op zorg achter schuil. Als ik hoor wat het Deventer ziekenhuis zegt uh, uh, over zo'n uh, beslissing. Dan zeggen ze van ja, wij zijn als ziekenhuis er om mensen beter te maken. En kerkdiensten um, die, die horen niet tot onze kerntaak. Mm. Nou, dat, dat vind ik dus eigenlijk diep droevig. Want uh, zo'n directie... Ja, Die gaat over een ziekenhuis. In dat ziekenhuis liggen heel veel mensen die nooit meer beter worden. Nee, het gaat ook over het welzijn van de patiënt. En u zegt ja. dat hoort er eigenlijk gewoon bij. De ja. geestelijke verzorging ook. Ja, nou ja. En de, de, de, zo'n uitspraak van een directie die zegt dus ook. of die, die beschouwt eigenlijk uh, een ziekenhuis als een technocratisch bedrijf. Het is een beetje een verkilling. Als een, in, ja, in uw visie. Dus, ja, nou ja, je kunt het eigenlijk vergelijken met een garage ja. waar mensen gerepareerd worden. En hij heeft het dus niet over de. Uh, vele gevallen waar mensen in een ziekenhuis liggen. Uh, waar ze gewoon niet meer beter worden. Toch, toch? Uh, even op de stoel van, het ziekenhuis, uh, van die, die ziekenhuisdirectie dan maar gaan zitten. Ja. Je kan ook zeggen: ja, we moeten, we moeten inkrimpen, we moeten bezuinigen. Er zijn, de, de hele zorgbudgetering ligt geweldig onder druk. Ook vanuit, ja. de, vanuit de politiek. Ja. Uh, we hebben er eenvoudig geen tijd meer voor. Er komen te weinig vrijwilligers op af. En die aula kunnen we best voor iets anders gebruiken. Dus als u geestelijke zorg uh, nodig heeft, belt u uw lokale dominee. en vraagt of u op zaterdagmiddag een keer langskomt. Ja. Dat kan, ja, dat kan, maar dat is niet... Dan hebben we toch hetzelfde bewerkt uiteindelijk? Uh, nee, dan heb je niet hetzelfde nee. bewerkt. Want die bijeenkomst op de zondagmorgen, die biedt wel iets bijzonders. Wat biedt die? Kunt u dat uitleggen? Ja, die... Uh die biedt juist in die ziekenhuisomgeving... wat een, een hele eigen omgeving is met, ja, met een eigen hectiek. In een ziekenhuis is het verschrikkelijk onrustig. Uh, maar daar er gebeurt altijd wel wat. Ja, er gebeurt altijd wel wat. Voortdurend komen de mensen aan je bed. Uh, de een die wil dat je eet. De ander die vraagt uh, wat je wil drinken. Een derde, daar moet je van bewegen. En een vierde, die uh, nou, er, er, er gebeurt de hele dag door wat. En wat er op zondagmorgen in zo'n viering kan gebeuren... is dat je... Uh, met elkaar, met andere patiënten, uh, met vrijwilligers, in een andere ruimte... Uh, letterlijk en figuurlijk komt de ruimte om, uh, om stil bij jezelf terug te kunnen Want dat komen. Want is, dat is het belangrijkste: een andere ruimte. Want je zou ja. ook kunnen zeggen. Ja. de, de, de radiokerkdiensten heb je dan niet meer. maar je kan wel gewoon via de radio kan je, of via de televisie. kan je kerkdiensten volgen. Ja, nou, wat er ook in heel veel ziekenhuizen in ieder geval gebeurt. is dat uh, patiënten zijn soms vaak te ziek om uh, naar de viering toe te gaan. Mm -hmm. En dan wordt het uitgezonden over de uh, ziekenhuisradio en televisie, zodat ze het wel mee kunnen maken. Ja. Zodat ze in ieder geval die situatie van dat ziekenhuis... met een eigen sfeer en een eigen, ja, toch een eigen lading en een eigen omgeving... mee kunnen krijgen. Zodat ze er toch wat deel van kunnen uitmaken. En dit verhaal, vertelt u dat dan ook bij zo'n ziekenhuis als, als vereniging? Gaat u dan naar zo'n directie toe? Als vereniging niet. In principe zijn het, uh, de, uh, het team geestelijk verzorgers in een ziekenhuis... Uh, die dat bepleit bij de, bij de eigen directie. Ja. En die moet duidelijk maken uh, waar zij daarvoor zijn. Maar zou het niet goed zijn, want u vertelt dat uh, met, met overtuiging... Hè, dat het ook een functie heeft en dergelijke... Ja. Hè? dus dat ja. je dat een keertje bij een directie gewoon gaat, uh, gaat uitleggen. Misschien uh, hebben ja. ze dat idee wel helemaal niet. En kijken ze, zoals Bas net zei, naar ja. de cijfers. Ja, ja. ja dat kan. Dat kan, maar uh, in, in, in heel veel ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen... Ja, dat zijn er natuurlijk heel veel. Hè. Het zijn, zijn, zijn zo'n mm -hmm. 2000 verzorgingshuizen en 250 ziekenhuizen. Um, dus als vereniging uh, probeer, als beroepsvereniging proberen we ons te richten op de voorwaarden daaromheen. Dus wel met werkgeversorganisaties te praten, wel met de politiek te praten. Want het is ook wettelijk verankerd, de, het mm -hmm. recht op geestelijke verzorging. Oh, wacht even, dat is interessant. Ja. Je moet dat dus uitvoeren? Ja, een, uh, een instelling ja? waar mensen meer dan 24 uur zijn mm -hmm. uh, opgenomen, ja. uh, uh, die heeft de verplichting om in het kader van de kwaliteitswet op goede zorgverlening, ja. om uh, mensen hun recht op, uh, op de eigen godsdienst en levensovertuiging te laten beleven. Ja. Alleen daar wordt niet bij geschreven hoe dat dan moet. Nee, niet precies uh, hoe, inderdaad. En daarom kan de ziekenhuisdirectie zeggen van nou dat kunnen we ja. op een andere manier. Ja, ja dat wordt ja. natuurlijk ook steeds lastiger, ja. want er zijn steeds minder uh, dominees, er zijn steeds minder, en minder partners, gelovigen ook. en minder gelovigen. Ja. Ja, die, die zijn er wel, dat klopt. Maar in, in ziekenhuizen en in verzorgingshuizen is er wel veel vraag naar. En zijn er ook geestelijk verzorgers nee, die daar speciaal ik, ik, ik voor snap, zijn? Ik snap inderdaad dat er veel vraag naar, naar is, dat, dat, dat vertelt u ook. Maar als ik gewoon kijk naar de normale kerkdiensten... dan hebben heel veel kerk, ook katholieke kerk... Hebben de grootst mogelijke moeite om een pastor op een parochie te krijgen. Ja. Nee, maar er zijn genoeg geestelijke verzorgers die uh, kunnen werken in, uh, in ziekenhuizen en in uh, verplegen en verzorgingshuizen. Dat is het probleem niet. Nee, het probleem zit echt tussen de oren bij de directies. Voor een, voor een groot aantal gevallen wel. Het gaat om keuzes maken. Het kan ook om wel om keuzes in een team gaan hoor. Dat je zegt van. Uh, en dat kan bijvoorbeeld uh, zo zijn geweest in Vlissingen of in Emmeloord. Uh, waar dan inderdaad ook sprake was om de, uh, de kerkdiensten af te schaffen. Het kan ook zo zijn dat een eigen team zegt van ja, maar nou ja, goed, de belangstelling loopt terug. En wij willen onze beperkte formatie. Het zijn betrekkelijk kleine ziekenhuizen. Nee. willen wij uh, voor andere dingen inzetten. Wij vinden het allerbelangrijkste dat we regelmatig bij patiënten langs gaan. Wij vinden het, ik noem maar wat hoor, ik ken de precieze situatie ja. niet daar, maar wij vinden het belangrijk om een herdenkingsbijeenkomst te organiseren voor, uh, voor bijvoorbeeld uh, ouders van kinderen die overleden zijn. Uh, wij vinden het belangrijk om ethische vragen aan de orde te stellen. Ja, dat, dat kan ook. Daar kun je ook in investeren. Ja, ja. Hoe, hoe uniek zijn wij in Nederland dat we, dat we kerkdiensten organiseren in ziekenhuizen en zorginstellingen? Dat gebeurt in andere Europese andere landen, landen ook. ook. Ja. Ja. Ja. Nou ben ik honderd jaar geleden in Zuid-Afrika geweest. Uh, in een ziekenhuis in Zululand. Het leuke is, daar komen op zondag, komen daar, uh, reist er een koor... met een dominee langs ziekenhuis en dan komen op zaal ja. zingen. Ja. Pakken een psalm, uh, ja. doen een verhaal en trekken weer naar de volgende zorginstelling. Ja. Is dat niet een veel mooiere vorm? Dat jullie eens mobiel worden als geestelijk verzorgers? Nou, ik zal u vertellen, daar komen in heel veel ziekenhuizen komen dus koren zingen. Hm. Want eh, bij die vrijwilligers die dat allemaal mogelijk maken... zit dus ook een hele organisatie van mensen die de muziek verzorgen. Okay. Er komt uh, een, een, een organist spelen. Uh, er komt uh, regelmatig een koor zingen. En ja, die, die komen dus zo'n kerkdienstviering ja. opluisteren. Ja, maar die doen dat niet op zaal. Die doen dat wel altijd weer in een ruimte waar iedereen naartoe ja, gaat. Ja, dat is tijdens ja. die viering. Maar ja, als geestelijk... <laughs> ja. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Maar als geestelijk verzorger doe je het wel op zaal, hoor. Ja, ja. Ik ja. kan me nog herinneren dat, dat u ik... U was zelf geestelijk verzorger, toch? Ja, ja. Wat kon u zich nog herinneren? Wat wou vertellen? Nou, ik kan me nog heel goed herinneren dat er een, een, een patiënt op zaal lag. En uh, op zaal lig je met, met vier patiënten. Mm -hmm. um, privacy is ongeveer het eerste wat je inlevert als uh, ziekenhuispatiënt. Uh, uh, die man die was erg ziek en die, daar had ik al één of twee keer mee gesproken. Dat is betrekkelijk veel. En die vroeg mij, toen het slechter ging, een derde keer te komen. Hij wou graag ja, dat ik bij hem kwam. De mm -hmm. uh, man was aan het einde van zijn leven. Uh, lag daar in het ziekenhuisbed, had longkanker, uh, kon niet meer goed ademhalen, had een uh, zuurstofmasker op mm -hmm. en was hardhorend. Had geen gehoorapparaat in en vroeg aan mij of ik met hem wilde bidden. En dan zit je dus op zaal. Ja. Uh, hij... Met drie goed horende mensen. Precies. Ja. Dus ik zei, van, zal ik, zullen we het gordijn even een beetje uh, dicht doen? Ja, dat is goed. Als u dat wilt, dan, uh, dan, dan is dat goed. Ja. En uh, hij knikte mij verwachtingsvol toe. En inderdaad, ik begon te bidden met stemverheffing dus. Want ja, op dat moment mm -hmm. is hij uh, daarbij gebaat. Ja. En dan, is het, dan komt het er dus ook weer op aan om een eigen ruimte te scheppen toch belangrijk ja, de ruimte, een, wel een te ruimte voor, um, Ja, ruimte voor, voor intimiteit eigenlijk. Ja. Het is, een, het is een, een intimiteit van de ziel... waar hij zich ook voor openstelde. Want hij vroeg mij gewoon te komen. En hij vroeg mij vol vertrouwen om dat te doen. Ja. En daar moet aandacht voor blijven. En um, ja, het pleidooi is heel uh, duidelijk geweest. Mevrouw Dendraak, uh, ik dank u wel voor het verhaal. Graag gedaan. Kien, de formatie met Sovereign Light Café. De Radio 1, Sportzomer jukebox. Ja, het doelpunt waar u nog altijd kippenvel van krijgt. Of een prachtige prestatie die in uw geheugen staat gegrift. Op radio1.nl vindt u honderden sportmomenten die in herinnering oproepen. En daar mag u uw persoonlijke verhaal bij kwijt. En het verhaal van vandaag is van Hans Verhaar. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft iets met dit fragment. Overmars, Overmars met Canoe voor het doel. Overmars terug naar Davids. Schiet een keertje met rechts jongens. Schiet mee, geef maar Rijkaard. Rijkaard komt hij voor het schot mee. D-2. Nee, kluiver, kluiver! Dit is het Kluiver! shirt, de de shirt verkeerd oh, <laughs> Ik zeg die. Ik ben Patrick Kluivert, eigen kweek Ajax. Oh, oh, oh, oh. Ik score in Doelbek in de Europa Cup Finale. zijn shirt inderdaad verkeerd opgedaan. Ja, dat was destijds. En toen mocht je je shirt trouwens nog uittrekken. en daarna weer aantrekken. Ja. zonder dat je er geel voor uh, kreeg. Meneer Van haar, hoe zou dit fragment. Uh, ik was erbij in Wenen. U was erbij? Ja, klopt. Wij, uh, tis, uh, met, met een vriendengroep uh, waren wij erg grote fan van Ajax. Wij probeerden zoveel mogelijk wedstrijden mee te maken. En wij gingen de dinsdagavond voorafgaand aan de wedstrijd... zijn we met de bus uh, van het Olympisch Stadion richting Wenen gereden. Ja, 25 mei 1995. Volgens mij 24 mei. Ja, toen reden jullie weg. Maar 25 ja. mei was de finale, toch? Ja. Ja, precies. Maar fan van Ajax en in ja. dat stadion... Uh, het was natuurlijk ook wel een waanzinnig leuke groep, hè? Met, uh, wat Ajax toen uh, op het veld had. Overmars ja. erbij, Patrick Luiver. Ja, het, het was natuurlijk een mix wat dat betreft van, van een jonge Ajax-kweek. En uh, ja goed, de Rijkaard die terug was gekomen. Uh, ervaring van, uh, van Danny Blind. Uh, en natuurlijk uh, heel veel jonge jongens. Dus uh, en het, was, uh, ja, het was eigenlijk een, een mooie groep die gevormd werd door Van Gaal. En die uh, één doel voor ogen hadden en een geweldig voetbal lieten zien. En kende u ook wat mensen? Uh, nou, van dat elftal niet. Uh, uh, Wij zijn toen heel vaak naar Ajax geweest omdat Dennis Bergkamp bij mij uh, nou ja goed, in, in hetzelfde leerjaar zat op het Sint-Niklaas Lyceum. En zo is een beetje die liefde ontstaan wat dat betreft. Ja, yeah. en in de bus uh, en ja. naartoe, dat moet één groot feest zijn geweest. Ja, dat was, uh, wat dat betreft, uh, nou, de, de heenreizen was nog, uh, je, je had destijds al, allerlei muzieksoorten met, met, met Ajax uh, die daarin voorkwam. Dus het, op de heenweg ging het allemaal nog erg, uh, erg, erg, erg leuk. En op de terugweg, moet ik zeggen, was het toch wel erg vermoeiend. Omdat na de wedstrijd wat dat betreft uh, iedereen uh, ja, op de terugweg in die bus uh, toch wel probeerde wat in slaap te dommelen. Alleen iedereen die wilde na afloop uh, op ik kan me herinneren op de donderdag was volgens mij de huldiging in Amsterdam. En dat wilden we ook allemaal nog graag even meemaken. Nog even naar het Museumplein nog uh, even naar inderdaad. Museumplein. Ja, dat uh, was een bijzondere dag uh, overigens. 26 mei was dat, hè. Uh, er zijn mensen die uh, toen vader werden. Uh, <lacht> maar u, uh, <lacht> u, u had uh, uw eigen verhaal. Want u ja. ging trouwen? Ja, nou, niet. niet uh, ja, wij, wij gingen, uh, even kijken, we zijn uh, een week later zijn we ongeveer getrouwd. Iets, iets, iets, iets, iets lang, langer uh, daarna in Amsterdam. Want ik woonde in Amsterdam. en. Ja. Ja, goed. Op het terug inderdaad vanuit Wenen inderdaad even eventjes bijgekomen, daarna naar het museumplein toe en uh, op 4 juni getrouwd. Ja. Speciaal uh, eventjes een weekje uitgesteld vanwege de finale. Nee. Nee, zo, zo erg was het niet. Ja, nou, ik, ik, ik, het vaderschap ik, wel uitgesteld ik, ik, vanwege ik, finale? Ik, ik, ja, nee, mijn vrouw zegt altijd dat zij... Want ik, <laughs> uh, ik was als de dood dat hij tijdens de finale geboren zou worden, mijn uh, zoon Liewe. Maar mijn vrouw zegt altijd dat ze speciaal een, een, een dag heeft uitgesteld. Dus jullie hebben allebei iets met dit verhaal? Wij hebben alle twee iets. Uh, ik, ik, daarom vind ja. ik dit fantastisch dat je dit fragment uitgerekend hebt uh, uitgekozen. Hans van oh. Haar, hartstikke mooi uh, voor het fragment en dank voor het verhaal. Heeft u, oh. ook, een, uh, heeft u ook een verhaal uh, erbij? Ga nou eens naar... Uh, Radio 1.nl, daar staan nog heel erg veel van dit soort schitterende momenten. Ook van andere sportclubs uh, overigens, Bas. Uh, en klik er eentje aan en laat ons uw verhaal weten. Radio 1.nl dus. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Gert, Kluk. In Hilversum is vanmorgen een gasleiding ontploft bij een verdeelstation. Het duurde een half uur voordat de brandweer het gas had afgesloten. Het gevaar is daarmee geweken, zegt de politie en brandweer. Volgens de brandweer was er een technisch probleem aan een grote transportleiding die gas aan de hele regio levert. In het zuiden van Afghanistan zijn door bermbommen... 14 burgers om het leven gekomen. In de provincie Kandahar reed een busje over een bermbom. Een tractor die toesnelde om te helpen reed op een tweede bermbom. In een ander deel van Zuid-Afghanistan... kwamen vandaag vijf politiemensen om door een bermbom. Opstandelingen vielen een politiepost aan. Toen de versterkingen kwamen reed een van de politiewagens op een bermbom. En in de Zwitserse Alp is gisteren een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man van 20 was met een andere Nederlander bezig met de afdaling van de Dan Blanche ten westen van het Zermatt. slachtoffer gleed uit en stortte 700 meter naar beneden. Het zijn de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Jagers mochten vorig jaar 2000 wilde zwijnen schieten, maar dat kwotum halen ze bij lange na niet. En er zijn nu weer veel meer wilde zwijnen. Hoe zit dat? Dat horen we straks van Hans Ernsten, die is van de Wildbeer-eenheid Veduwe. En als u iets kwijt wil, dan kan dat op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag R1 Sportzomer, dan signaleren wij het ook. Do you know? And do you know? Do you know? Do you know what it feels like loving someone that's in a rush to throw you away? Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? In birds flying south to sign of change. At least you can predict this every year. Love, no, you never know the minute totally. I can't get her to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I could fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes to see the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. Do you know what it feels like? I did, I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow It's a scene that never happened to me. You know. But after this episode, I don't no see you can never tell the next day life could. Goh, aan het begin allemaal van die tafeltennisballetjes. Dus ja, ik dacht nou, dat het een, dat een he ook. heel ander soort liedje ging worden. Maar het was uh, Do You Know van Enrique Iglesias. Ja, oftewel de pingpongsong, want daar was je <gif> inderdaad helemaal correct. Ga maar eens zo strak pingpongen dat het pas in de maat. Dat is knap. We gaan naar Libië. Daar worden de stemmen geteld na de eerste vrije verkiezingen. sinds de val van Colonel Gaddafi. Eigenlijk de eerste parlementaire verkiezingen ooit in het land. Gisteren brachten 3 miljoen Libiërs hun stem uit. En dat gebeurde niet helemaal zonder incidenten. In de steden Benghazi en Rastanov werden stembureaus bestormd. In Libië is verslaggever Lex Runderkamp. Lex, uh, wat is er bekend? Laten we beginnen met het gewone verhaal over de totale opkomst. Hoeveel Libiërs gingen er stemmen? De eerste opkomstcijfers zijn hier gisteravond laat bekendgemaakt. En er blijkt dat 60% van de Libiërs gisteren hun stem hebben uitgebracht... dat is van de bijna 3 miljoen kiezers, uh, zijn dat er 1,6 miljoen geweest. Dat is op zich veel. Is dat, is dat goed? Uh, vandaag kan er ook nog gestemd worden? Uh, de, ja, de, de, de, de, gisteravond waren de stembussen dicht om 8 uur, maar ja? in een stuk of uh, 24 stembureaus door het land ja, waren incidenten geweest of de papieren waren te laat aangekomen. Die hebben hun uh, verplichtingen niet kunnen nakomen als stembureau. Uh, daarvoor is dus tot vanavond 8 uh, uur of 7 uur de tijd gegeven om alsnog alle stemmers uh, ja. binnen te halen. En dan kom je op ja, meer dan 60% opkomst. Hmm. West, voor Europese democratie is dat misschien ja. nog redelijk, maar voor een land als Libië, waar op dit moment ja, toch de emotie van zo'n eerste verkiezing enorm sterk is, valt het nog een beetje tegen. Ja, ja. Even naar die steden waar incidenten waren. Uh, uh, wat voor incidenten waren daar precies? Uh, er zijn uh, stembureaus overvallen door gewapende milities in, uh, in Benghazi bijvoorbeeld. Uh, dat was de meest, meest gewelddadige uh, actie. Uh, er zijn demonstraties uh, uh, gehouden rond sommige bureaus in andere regio's... om te voorkomen dat mensen gingen stemmen. Uh, en veel sympathiseerden daar al mee gingen dus niet stemmen. Dus die bureaus hebben gewoon niet kunnen functioneren. Dit dus is van, van, van, van opstand tot uh, geweld is er gebruikt. Uh -huh. uh, 140 partijen konden de mensen op, uh, op stemmen. Het is nog veel erger hoor, nog het, zijn erger. Drie, het zijn eigenlijk 3000 kandidaten waarvan 2500 ja. uh, vrije, uh, vrije, vrije individuele kiezers zijn, of uh, kandidaten zijn, sorry. <voor> 200 zetels. <laughs> dat is nog wat. Is er al iets, iets bekend over de uitslag? Zijn er wel een paar hele grote uh, fracties neem ik aan? Hè? Nou ja, de verkiezingen zijn nieuws, zoals je al, zelf al zei in Libië. En er is hier een eerste exit poll, waarvan we niet helemaal zeker weten hoe serieus we hem moeten nemen. Hij is van de Libyan Herald, dat is een website die onafhankelijk journalistiek wil bedrijven in Libië. Het is een populaire site. En die hebben op, in de twee grote steden, Tripoli en in Benghazi, hebben ze als goede konden, zogeheten exit polls gedaan. Mm. Uh, en daaruit blijkt dat de, dat de verkiezingen, uh, uh, laten we zeggen, dat de meeste zetels in dat nieuwe nationale parlement... ...zijn gewonnen door een uh, Mahmoud Jabri, uh, Jibril. Dat is een, een, een man zeg maar, die je kunt linken aan uh, het westen Tripoli van Libië. Een man die vroeger in het, heel, uh, in het regime van Gaddafi heeft gefunctioneerd... ...maar ook een hele goede rol heeft gespeeld in het verzet zodra toen die revolutie begon... Hij, is de, hij is de, heeft er bijna persoonlijk voor gezorgd dat de NATO uiteindelijk is gaan ingrijpen in Libië. Dus hij, daar heeft hij ontzettend veel steun van onder de bevolking. Uh, en de, de eerste inschattingen hier zijn dat zijn... Het is, een beetje een, het is geen religieuze partij, dus hij is echt een, een technocraat, een diplomaat, een politicus. Uh, een, een moslim, maar geen extreme moslim, die hier de meerderheid lijkt te gaan halen. Dankjewel. Lex Rundekoop vanuit Libië. Sinds maandag kan je op de Veluwe deze geluiden horen. De komende maanden moeten er 5000 wilde zwijnen worden afgeschoten. Aan tafel hier Hans Ernsten, zelfs jager... en ook voorzitter van Wildbeheer Eenheid in Veluwe Noordwest. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het niet een prachtige dag geweest om vandaag ook eventjes het veld in te trekken? De bossen? Met het geweer? Ja, weliswaar uh, zou het een mooie dag geweest zijn. Alleen op zondag uh, doen wij in Nederland niets aan uh, het beheer of aan de jacht. He? Dat is dus bij wet verboden. Oh. Bij wet verboden? Ja. Rustdag ja. voor het wild. Dus een rustdag voor het wild. <laughs> en voor de jagers. En voor de... Ja, wat, dat is wat apart. Ja. Is dat al lang? Uh, wanneer is dat in de wet ooit opgenomen? Zolang als ik weet uh, is dat al uh, opgenomen. En ik denk dat dat... Uh, Volgens mij is het na de oorlog, nadat we de jachtwet hebben uh, opgesteld... is dat gewoon een gegeven. Dus dat doen we niet de, in Nederland. Goed dat de wilde zwijnen geen radio hebben. Anders bleven ze tot zondag <laughs> gewoon altijd binnen, denk ik. Ja, zo niet? ja, inderdaad. Uh, uh, laten we concentreren op wilde zwijnen. Hoeveel wilde zwijnen leveren er zo'n beetje op die, op die Veluwe? Want daar doet u dus het wildbeheer. Hè? Ja, Dat varieert natuurlijk uh, jaar bij jaar. Dat uh, is erg afhankelijk van de, uh, het voedselaanbod. Dat, mm -hmm. dat is eigenlijk de drijfveer uh, ah. voor die beestjes. Maar ik denk dat er op dit moment rond... Uh, tussen de vijf en de zesduizend wilde zwijnen op de Veluwe is dat uh, veel? leven. Dat is een aanzienlijk aantal, ja, ja. Is dat te veel ook als je kijkt naar de balans in het ecosysteem? Uh, ik denk dat het voor in het ecosysteem één een, een, een onbalans is. Maar je ziet vooral uh, door het gebruik van die Veluwe, door ja? mensen... Mm -hmm. dat uh, die beestjes wat in het uh, gedrang, gedrang komen. En dan krijg je er overlast van. Dan ja, krijgen we wat, veel aanrijdingen. Wat, uh, wat zou een goed aantal zijn? Uh, ik denk als we praten over een 1500 beesten, dat je dan een, uh, een, een, een aantal hebt waar je veel minder overlast hebt ja. van de varken. En met name, de, de, dat zegt u, hè, bij de Velen, daaromheen liggen allemaal snelwegen. Je ziet er veel aanrijdingsgevallen. Uh, ja. Als je boven een bepaald kwotum uh, wilde zwijnen komt. Dus. Ja, ja. Ja. ja, het is puur voedselgedreven. De beesten ja. hebben dan op een gegeven moment te weinig eten. Ja, ze gaan oversteken. En die gaan zoeken. Ja. En dan steken ze de wegen over. Ja. De meeste snelwegen zijn wel uitgerasterd, dus dat gaat nog wel goed. Mm -hmm. Alleen de provinciale wegen, daar zie je gewoon enorm veel aanrijdingen. Maar is dat, ja, dan zou ik zeggen, ja, dat is blikschade. Het is heel zielig voor het wilde zwijn, maar minder zielig voor een auto, jammer. Het hoort erbij en die wilde zwijnen hebben tenslotte ook een recht op een eigen habitat. Ja, dat nee, ben ik helemaal met u eens. Ja? Uh, toch proberen we dat uh, te minimaliseren, dat leed. Want het is, uh, het is A voor uh, het wilde zwijn, is het geen pretje om onder nee. een auto te komen. Maar wanneer u met uw gezinnetje op uh, zaterdagavond uh, van een pannenkoekenhuis van de Veluwe komt... en u rijdt tegen een varken aan, dan weet u niet wat u overkomt. Want ja. de auto is volledig vernield. Toteloos? Toteloos. U rijdt de auto toteloos Want dat Wat weegt een beetje een flink wild zwijn? Ja, dat varieert van, laten we zeggen, 30 tot 150 kilo. Zo, dat zijn flinke knapen, zeg. Ja. Dus dat, dat heeft wel impact op uw auto. Een keilertje van 150 kilo, dat keilertje is best... van 150 ja. kilo, die nou, stop je niet. Dat doet pijn voor het wilde zwijn, maar een kogel tussen de oogjes ook, toch? Uh, nou, uh, op het moment dat wij zo'n beest schieten, mm -hmm. dan, uh, dan is hij eigenlijk op slag dood. We schieten hem uh, niet tussen de ogen, we schieten op, de weken, op, op het hart en op de longen. Ja? Dus op het, op het blad noemen wij dat als jagers... En uh, dat heeft een dusdanige impact. Dat dat beest de kogel gaat sneller dan het geluid. Dus hij hoort het niet. Nee. En hij, uh, hij valt gelijk neer. Dus... Maar heb je wel een jager nodig die kan schieten? Ja, dat vereist wel enige kundigheid. Ja, ja, daar, dat da klopt. En daar ontbreekt het wel eens aan, horen wij zo. Uit de, uit de jachtwereld. Dat er mensen zijn die wel een wapen kunnen kopen. Een jachtakte krijgen. Maar wild erop losknallen. Wel raken, aanschieten en het vervolgens niet opruimen. Dat is natuurlijk niet mooi, hè? Dat is niet netjes. Daar... Uh... Daar zijn we ook zwaar op tegen. Vanuit uh, mijn rol als voorzitter van de WBE ben ik, daar, uh, ben ik het daar absoluut niet mee eens. Maar je, dat... herkent u zich in dat beeld? Want dat is wel iets wat jagers, andere jagers die wel kunnen schieten... Doen besluiten om geen jager meer te zijn. Uh, ik herken me niet in het beeld. Uh, als, wanneer je kijkt naar het, het voortraject voordat je überhaupt in staat wordt gesteld... om op een wild zwijn uh, op de Veluwe te mogen schieten... Ja. daar zit een heel leertraject aan vooraf. Uh, waar, waar bestaat het dan uit? Wanneer mag je schieten? Het begint met een algehele cursus om, uh, om te gaan met de beesten. Het beheer, de natuur, bomenkennis, et cetera, Dat is een algemeen iets. Ja. Daar word je ook getraind in het schieten. Moet je ook examen in doen. Uh, dat is één. Vervolgens komt daarin, uh, wil je jagen bij een grote terreineigenaar of een gemeente. Een grote terreineigenaar, ja. staatsbosbeheer bijvoorbeeld. Uh -huh. Dan moet je daar een cursus, tweejarige theoriecursus voor volgen. Vervolgens moet je daar een jaar praktijkcursus volgen. Dan ga je met een geoefende man mee. En die leren je dan, de kneepjes, van het jaar. Dus het duurt een ja. jaar of drie, vier, als ik dat zo even snel uitreken... voordat je echt mag, zelfstandig mag gaan schieten? Ja, ja. En dan zijn er ook nog terreineigenaren bij die zeggen... het eerste jaar lopen we gewoon met je mee. Dus voordat je echt ja, zelfstandig je ons mag daar mag iets mag doen... dan ben je toch wel een jaar of vijf verder, ja. En u schiet ook met anderen, niet met, met, met, met hagel, maar met kogels, hè, geloof ik? Ja, ja. ja. Ja, alles grofveld wordt met uh, patroon, met, met, met, met, met, met kogels geschoten. Uh, nog eventjes terug naar die, die, die, die, dat kwotum van zo rond de 1500. Er zijn er dus nu veel te veel. De wilde zwijnen moeten worden afgeschoten hè, op dit moment. Dat ja. gebeurt allemaal door uh, niet beroepsjagers, maar door uh, amateurjagers, mag ik u zo noemen? Ja, je mag hem zo noemen. Er ja. zijn een aantal terreineigenaren die hebben zelf uh, mensen in dienst. Ja. En gemeenten. Dus dat zijn professionele mensen. Maar je kunt zeggen dat uh, ja, 95% is het door uh, vrijwilligers die dat doen. Dan is er toch de lol van. Is het de lol van het schieten? Of is het dat u zegt, nee, ik ben echt met wildbeheer bezig? Nou, het schieten is slechts een onderdeel van dat beheer. We doen het hele jaar. Houden wij uh, de beesten aan het eten. Als het slecht weer wordt, dan uh, proberen we nee, daar te Maar wat beesten. is de kick? Wat is de kick? Ja. Oh, die kick is het, uh, het eenzijn zijn met de natuur... Als ik ochtends om, om in deze tijd om vier uur in het bos loop... dan kom ik geen mens tegen en dan kom ik alleen maar beesten tegen. Ja, nee, en maar dat, dat, dat, is, dat, is, dat, dat begrijp ik. ik, en, zou ik je wel zeggen, zeggen, en u op. schiet ze af. Dat, en, dat klinkt wel paradoxaal. Ja, nou ja. Ja, en dan schiet ja, ik ze af. Ja, ja. Dat, dat, dat, ik snap dat de mensen dat ja. uh, ervaren. Nee, als, als, als ze dat zo van u horen... Dan denk ik. Nou ja, ik sta ook wel eens vroeg op en ik kan ook wel, loop ook wel eens door het bos. Inderdaad. En dan ervaar je dat ook, want het is een fantastisch gevoel... om dan inderdaad één met de natuur te zijn. Ja. Ja. Maar die andere stap, namelijk uh, om dan te gaan jagen... die zet niet iedereen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Uh, ja, wat, mijn drijfveer is, het, is het, uh, het hoort bij het beheer. We zitten eigenlijk op de Veluwe in een grote dierentuin. Hm. En uh, ga naar Artis, daar worden ook de beestjes uh, eruit gehaald... die niet langer uh, in, het, uh, in het dierentuin horen. Okay. Dat doen wij op de Veluwe. Uh, nog even terug naar, hè, we hadden een kwotum, 1200. Nu moet u van 5.000 naar 1200. Uh, lukt je dat? Om, om, want u mag ook niet het hele jaar door maar jagen. Nee. En ik neem aan dat u alleen maar op de volwassen dieren mag, mag jagen. Moet je nog kijken naar mannetjes, vrouwtjes? Uh, ja, het is het periode. Uh, leg eens uit hoe dat werkt. Het, het, is, uh, het gaat jaar rond. Hè. We doen een inventarisatie rond ja. uh, mei. Uh, dat oh. doen we expliciet in mei, omdat dan de meeste volwassen dieren... Uh, jongen hebben. Ja. Dat geeft ons goed inzicht in de stand van de, de wilde zwijnen. Uh, dan uh, beginnen wij rond 1 juli met het afschot en dan ligt het accent op de jonge beesten. Dus wij schieten uh, 60-70 procent van de jonge dieren hey. en de oudere dieren. En laten waarom, wij juist lopen. Die, waarom juist die jonkies? We proberen de natuur na te boodsen. Uh, wanneer je in uh, Afrika kijkt, nu nog uh, de leeuwen, et cetera, et cetera... dan zul je zien dat, we de jongen, dat daar de jonge en de zwakkere dieren... die worden het eerst uit zo'n populatie genomen. Ja. En dat is wat we nastreven. Dus een zo natuurlijk mogelijk We proberen ook heren. te voorkomen dat die jonkies uh, weer nieuwe jonkies krijgen. Ja, ja, ja. ja. Kijk, het, de aanwas bij uh, wilde zwijnen is enorm. Dus uh, je, dat varieert van, uh, van drie tot zijn soms zijn konijnen. Wel, ja, van tf, bij een goed jaar kun je rekenen op een 200% vergroting van de populatie. Dus dat gaat enorm snel. Daar valt niet tegenaan te schieten zo'n beetje. Dat is lastig. Dat blijft een hele opgave. Dan nog eventjes naar... wat doet u met het beest als u het geschoten heeft? Kan je dat nog verkopen, de Poelier of is dat uh, Eet de Familie Ernst ah, euh, <laughs> altijd een De familie Ernst eet bijna altijd wild zwijf, Nee, ja. uh, Het meeste gaat uh, naar de Poelier of naar uh, restaurants. Ja. Daarbij hoort wel, uh, dat is tegenwoordig ook weer een nieuwe uh, richtlijn, mm -hmm. dat we daar een keuring voor uh, doen. Dus als je de cursus die ik net heb gezegd heb gedaan, ja. en je wilt een stuk, wil, een stuk wild in uh, uh, onder de mensen brengen, dan ja. moet je dat eerst keuren als keurmeester. En dat is ook weer een extra ja, opleiding die je ja, maar moet je bent een soort slager dus ja je bent eigenlijk zo. een soort slager ja het is van vele markten thuis ja je <laughs> moet creatief zijn ja, ja. En J'ai chassé. Radio 1. Sportzomer Tweets. Ja, daar is hij weer binnengekomen. Ron van Gouwen. Hij heeft Twitter afgestruimd. Op zoek naar boeiende. Naar vermakelijke berichten. Ron, wat heb je allemaal gevonden? Nou ja, voornamelijk over de sport natuurlijk. En gisteren speelden we eigenlijk maar één sport. Gisteravond in ieder geval. En dat is. boksen. Ja, fietsen we Ja. ja. Ja, Als je heel zegt Nederland... het is tennis, had ik het ook geloofd. <laughs> het lijkt er wel op, hè? Ja, ja. Juist, juist. Nou, heel Nederland zat uh, voor de buis gisteren. Nou ja, eigenlijk maar 200.000 mensen. Maar toch, om te kijken naar het gevecht om de wereldtitel in, uh, in de klasse zwaargewicht: Klitschko versus Thompson, waarbij Klitschko glansrijk won. Uh, toerenner Fabian Cancelare die blijkt ook een, een boksfan. Want hij twitterde zijn felicitaties aan de bokser. En um, ja, net als de boksport zelf is ook de twittertaal die dan gebezigd wordt vrij hard. Uh, zo wordt er gezegd Klitschko heeft weer eens gemurderd. En Klitschko geeft hem daar even een zieke directe, een directe recht in zijn smoel. Ja, dat komt er allemaal voorbij. Ed Wolfie die zegt, die Klitschko die slaat volgens mij zo hard... zelfs als hij mist, dan heeft zijn tegenstander nog een oorontsteking... van alle wind <laughs> langs zijn hoofd. Maar uh, ja, verder wordt er eigenlijk vooral vanuit nostalgisch oogpunt... getwitterd over de wedstrijd. Ed Johannes van Dijk die zegt, tja, boksen, daar mocht ik vroeger wel eens voor opblijven. En Ed Pieter van Waal die zegt, dat er maar, eind, dat er maar uh, erg weinig echte klappen vallen... Ja, soms is het boksen weer te ruw, dan is er weer niks te beleven. Het is het nooit goed. En er was ook kriti uh, kritiek op het commentaar van Arnold van der Leiden bij de wedstrijd. En een aantal mensen die verlangt terug naar Good Old Ruud Terwijde. ja die deed, die deed vroeger het commentaar. Ja. He? Vooral de oudere twitteraars. Die, uh... die dus Arnold van der Leiden, dat gaat altijd een beetje langzaam al volgens mij. Hè? nou Daar werd dus hevig uh, naar verlangd gisteren. <lacht> en dan ja, de tour van gisteren natuurlijk. De etappe die werd gewonnen door... Vroom. Ja, moet, je, dat moet, je, heet, ja. moet jou aanspreken, Bas. <laughs> ja En met zo'n uh, naam dan vraagt het natuurlijk om intelligente, intelligente grappen op Twitter. Ed Thomas uh, de Ruiter die zegt fantastische etappe terecht de winnaar. Vroom was gewoon op de brommer. En Ed uh, Rick de Boon zegt goed van Vroom dat hij nog even het gaspedaal in kon trappen. Uh, gisteren was dus een, uh, een mooie dag voor het team Sky. Dus Sky-ploegleider Service Knave, die twittert heel origineel. Het was een mooie dag voor Sky. Team Sky. En iedereen uh, die zit ook weer klaar voor de etappe van vandaag. Maar ja, het is uh, net zondagochtend geweest. Uh, nou, dan slapen de meeste mensen toch uh, het liefst even uit. Zo twitterde Ed Kenny van Hummel vanmorgen vroeg geïrriteerd. Vanmorgen hebben we bloedcontrole gehad. Hoopte eigenlijk nog even een uurtje langer te kunnen slapen. Niet dus. Maar goed, vlammen vandaag. En Ed Rob Ruig die twittert Goedemorgen allen. Etappe 8 vandaag wordt vast een mooie rit met zeven beklimmingen. En uh, ja, dit moet de dag van Johnny Hogerland worden. Dat uh, verklapte hij gisteravond, uh, of zijn vriendin die verklapte dat gisteravond hier op Radio 1. Maar de vraag is ook of dat echt zo gaat worden. Want via zijn account Ed Leeuw laat Johnny weten... heb door deze hectische week knieklachten. Hoop dat het morgen weer weg is, anders heb ik een groot probleem. En uh, van het uh, klagersfront komt ook Bram Tanking weer om de hoek kijken. Ed Bram Tanking die zegt pijn in mijn rug en in mijn bekken... Gelukkig heb ik een goede massage gehad, maar voor mij zal het echt een dagje overleven worden. De klimmers in de ploeg zitten in ieder geval vol strijdlust van vandaag. En Ed Liewe Westra, die tweet iets met de veelbetekende hashtag, hashtag Last van mijn zitvlak. Dat krijg je als ja, niet, ja, ja, dat is en, iets uh, uh, ja, en uh, renner Ed Sebastian Langeveld, die zit uh, blijkbaar op tegen vandaag, want die zegt: Ik heb een rustige dag. Uh, ik heb geprobeerd energie te sparen voor wat er nog gaat komen. Maar over het algemeen zijn de mensen lovend over onze jongens. Zo twitterde Mark Huizinga, de judoka, gisteren nog even de uitspraak... die bijna honderd keer is geretweet. Um, bij het EK voetbal rollen spelers op gras en doen ze of ze sterven. En bij de Tour stuiteren ze op het asfalt en rijden ze gewoon door. Hashtag echte mannen. En zo is het. Straks meer uh, sporttweets tussen vier en vijf. Dankjewel, Ron Vergouwen. We zitten hier nog steeds met uh, Hans Ernsten en uh, Christine Dendraak, meneer uh, Ernsten. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar. Um, die vraagt van: Waarom lukt het de jagers niet om de zwijnen te schieten die ze moeten schieten? Deugt hun schietopleiding wel? Uh, ik denk dat het niet zozeer in die schietopleiding zit. Het zit meer in het feit dat uh, uh, je wel wat kennis en kunde moet hebben van het terrein. Dus het, het, het bos waar wij in jagen, die beesten hebben vaste leefverblijfplaatsen. Uh, en wat je nog wel ziet is dat mensen dat niet zo voldoende beheersers, dus die kennen dat bos niet voldoende. Mm -hmm. Een tweede moeilijkheid is dat uh, op het moment dat er geen of weinig eten is... zie je vaak uh, dat de, de varkens naar de bebouwde komt toe komen Dit jaar hebben we een heel mastrijk jaar, heel veel voedsel voor de varkens. Ja. De varkens blijven allemaal in het bos. En wat er dan vaak gebeurt is dat die jagers denken van... hé, hey, er zijn geen varkens meer. He, en doordat ze dat niet voldoende kennen, die bossen... hebben ze niet in de gaten waar die beesten zich blijven ophouden. Hm. Ze, ze hebben eigenlijk hun schuilplaats niet in de gaten? Nee, ze hebben dat niet in de gaten. En op een gegeven moment raakt het voedsel op... en dan komen die beesten weer naar voren. Ja. Ja. Heeft en... u wat met, met jagen, trouwens, mevrouw Dendera? Helemaal niets. Helemaal niets? Nee, helemaal niets. Ik heb wel eens in een auto gezeten die een uh, klein uh, wild zwijntje aanreed. En uh, ja, inderdaad is dat een behoorlijke klap... Hm. En uh, ik moet ook zeggen, de, het beest was niet in één keer dood. Dus. Uh, wat, wat, wat doe je dan? Uh, nou, ik zat in een taxi op dat moment. En die taxichauffeur die, uh, die stapte wel uit. En die, die zag ook dat dat kleine beestje alsmaar lag te kronkelen. Ja, je mag niet uh, een grote steen pakken en het beest dood, uh, doodslaan. Dus hij moest de boswachter bellen. Ja, en dat, uh, dat was inderdaad ergens op de Veluwe. Ja. En dat duurt dan toch twintig uh, minuten voordat zo iemand er is. En en dat... Zijn er dan nog andere wilde zwijnen in de buurt als er zo'n kleintje is? Nou, het... is? de moeder in de buurt? Ja, het was inderdaad een moederzwijn met, uh, met uh, vier, vijf kleintjes erachter in kolommen. Uh, en dat later... Het laatste werd geraakt. Maar ja, ik denk dat die, dat moederswijn is, is weg dan weer. Dat, ja, uh, de... ja, die, gaat ja. Weg, die gaat weg. Wat, wat ja. wel uh, belangrijk is voor mensen om te weten... Hè, wanneer je dat nu overkomt als, ja. uh, als automobilist... Ja. dan kun je 112 bellen. Uh, we hebben op de Veluwe uh, een, uh, een groen netwerk, noemen we dat. Mm -hmm. En dan worden er uh, vanuit de alarmcentrale... worden die mensen uh, gepiept. En die uh, komen wanneer nodig dat beest uit zijn lijden verlossen. En hoe lang duurt het op? Dat zijn mensen die wonen in de regio. Dus dat was echt maximaal een half uur voordat hij ja, ja, voorbij is. geweest is. De beest lag te kronkelen ja. in doodsnood eigenlijk. Ja dat, dat nee. klopt. ja, dat klopt. En ook als geestelijke verzorger kan je daar niks mee doen? Nee. nee. Dat niet. <laughs> Christine Draak, van de Beroepsorganisatie van Geestelijke Verzorgers, dank u wel dat u hier wilde zijn. En Hans Ernste van de Wildbeheer en het Velu Noordwest. Dank voor uw komst. Ja, We blijven ook het vogeltuur nog op de Veluwe, want daar komt heel veel wild voor. Maar het gebied heeft ook de grootste dichtheid aan kazernes en militaire oefenterreinen van Nederland. En wat nou leuk is, daar is historisch onderzoek naar gedaan.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 Dit is Radio 1.